Gestort. Volgens Amerikaanse media zaten er zeker 16 mensen in. Het is onbekend of er slachtoffers zijn en hoeveel. Het ongeluk gebeurde bij de plaats Lockhart, zo'n 50 kilometer ten zuiden van de stad Austin. De ballon zou in de lucht in brand zijn gevlogen. Op de grote wegen naar de Europese vakantiebestemmingen was het vandaag minder druk dan vorig jaar. De ANWB denkt dat veel mensen afgelopen week al zijn vertrokken om deze zwarte zaterdag te vermijden. Vorig jaar stond er op het hoogtepunt 880 kilometer file. Vandaag was dat zo'n 200 kilometer minder. Er stond wel een lange file voor de Gotthardtunnel en op de autoroute de Soleil. Ook tussen Hannover en de Deense grens waardig de opstoppingen. Het zomercarnaval in Rotterdam heeft minder bezoekers getrokken dan voorgaande jaren. Er was veel politie op de been in verband met de aanslagen in Nice. Op toegangswegen langs de route stonden vuilniswagens opgesteld die de doorgang blokkeerden. Bezoekers werden preventief gefouilleerd, Vooraf had de organisatie van het zomerfestival het publiek opgeroepen geen rugzakken mee te nemen. De partijleider van de Beierse CSU, de zusterpartij van Merkel's CDU... heeft kritiek op de leuze schaffendas Met die tekst verkoopt de bondskanselier haar asielbeleid. CSU-leider Seehofer zegt dat hij die kreet... met de beste wil van de wereld niet kan goedkeuren. Kritiek op Merkels beleid is luider geworden... door de aanslagen in Würzburg en Ansbach. Die werden allebei gepleegd door asielzoekers. Merkel zei deze week dat ze nog steeds achter haar uitspraak staat. Bauke Mollema heeft de 36e editie van de Classica San Sebastian gewonnen. Hij reed direct naar de slotklim, het groepje favorieten met Fransman Galopin... en de Spanjaarden Valverde en Rodriguez voorbij. En reed solo naar de finish. Galopin werd tweede voor Valverde. Het weer tot besluit minder buien vanuit het westen opklaringen. Vanavond koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgen over geregeld zon, vooral in de middag ook een paar buien... en het wordt 20 tot 21 graden.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 Show Weddy Weddy and Under the Moon of Love. Yeah. That I love you yeah.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 Je hand zag je stil door mijn haar. Still doing Welkom hier bij het tweede uur van uh, entertainment for you hier bij CFM op die 106.9. En uh, ja, we hebben zo net uh, afscheid genomen van Mart Winkel... die eventjes lekker op vakantie gaat. En uh, ja, waar hij die gelijk in hebt... wij gaan nog een lekker plaatje draaien van deze Zandvoortse zanger van Yves Berensen. En uh, ja, zin in jou. Ik zag je sta ik keek me lachend aan. Deze aardappel.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 Zandvoort 106.9 Mijn naam is Fred Heij En ik ben bij tot de klokjes van uh, 7 uur En uh, we gaan uh, een plaatje draaien van André Hazes Junior En uh, ja Dat in verband met de zwangerschap natuurlijk Weet dat je welkom bent Een droom, een wonder van ons twee. Een lange weg voor ons niet onbereikbaar. Je in mijn armen te voelen, en voor je zijn een leven lang. Ik beloof je onze liefde, wees daarvoor nooit bang. Een leven van ons twee, onze droom. Weet dat je welkom bent Dat we niets liever zouden willen dan En nou zeker het geloof in tijden van onzekerheid. Onze We zullen altijd van je houden, er altijd voor je zijn. Je bent en blijft een deel van ons, het gaat nooit meer voorbij. Een leven van ons twee. Weer André Hazes Junior en weet dat je welkom bent hier bij uh, Entertainer for You. Dit was Taylor Dane en uh, Send Me a Lover. En ja, we gaan zo ook uh, eventjes uh, contact opnemen met uh, ja, uh, Raymond Plumert over uh, zijn uh, laatste nieuwe nummer. En het hoeft niet meer. Momenteel, uh, ja, of, uh, we gaan eerst uh, wat gaan we doen? We gaan eerst een lekker een plaatje draaien. En ja, welke is dat? Uh, ja, we doen uh, Luna en uh, de Vamos a la Playa. Vamos a la playa a Ik was geschrokken en zei tegen mij Het was een leuke nacht, maar je moet het vergeten Ik moest erom lachen en vroeg heb je spijt Of was je misschien de weg even kwijt Je liep uit jezelf met me mee vanuit het café ik ook maar staan De dag kreeg na zo'n nacht In één keer geen zonneschijn Het enige dat jij voor mij achterliet: Je naam en je nummer en meer was het niet Ik heb je wel tien keer gebeld En je voicemail verteld Weer door die deur Het is weer voorbij Dat wat jij gaf van mij Heb ik van geleerd De liefde is een spel Dat weet ik zeker wel Maar niet verkeerd Ja Dat was hij dan Dennis Alberti. En geef jij de nacht nou niet de schuld? En uh, ja, dat allemaal hier op de ZierfM uh, Entertainment for You op 106.9. Ondertekende vrijheid tot de uh, klokjes van 7 uur. En uh, ja, ik heb al geprobeerd Raymond Pluimer te bellen. Maar uh, ja, uh, nog eventjes uh, geen verbinding. Dus we gaan nog een plaatje draaien van uh, ever David. En uh, pick up the phone. Uit de verlogen jaren. De jaren 80, 90. Ever David. Je kent hem vast nog wel van. Words don't come easy. Dat allemaal op die 106.9. Vanuit Sandvoort. En eh, we gaan lekker verder. ZFM. Sandvoort Radio. 106.9 FM. van Zandvoort en omstreken. Alles wat je zei geloof. Zonk in al jouw liefde Ik had niks door Zoals je van me hield Ging jij er. Een mooi nummer is dat toch. Shaira. En hou me vast. Ja, ik heb hem geprobeerd te bereiken. Maar uh, ja, ik kan hem niet bereiken. Dus we gaan lekker verder met uh, muziek draaien. Uh, ja, Raymond uh, Pluimert. Uh, helaas, uh, ja. We krijgen geen contact met hem. Dus we gaan verder met De Look. En dat allemaal van Rockset. Hier op die 106.9. We gaan daarvoor. Like a she's got the look. Heaven lay down, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Love is disguise Banging on the yeah. head Run, shaking like a mad bull. she's got the loot Swaying through yeah. the bed Moving like a hammer She's a miracle man Loving is the ocean Kissing is the wind sand Dat was er dan, Roxette, en she's got uh, Luke. En dat allemaal hier bij CFM Zandvoort. We gaan verder met uh, ja, hoe kan het ook anders? De drie op een rij van Fred Heij. De driehopperij van Fred Heij. Lekker. Entertainment for you. Hey. ik vond laatst achterin een la al die oude foto's terug. Wat hebben we toen veel meegemaakt, maar wat ging de tijd toch vlug.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 Drie op een. Hij is nog niet afgelopen, maar uh, ja, voor mij zit de tijd erop. De contact, maar in een zware tijd. Ik zou zeggen: allemaal bedankt voor het luisteren. Voor dit was hij dan weer. Ondergetekende fred, hij hier bij uh, CFM Entertainment for You. Volgende week uh, ben ik even een dagje vrij. Maar zijn er... Dan zijn we natuurlijk eventjes uh, aanwezig op de uh, Gay Parade. Oftewel, dit jaar heet het de Europride. Bedankt voor het luisteren. Graag te volgen. Tot over twee weken, ja. Goedjes, bye bye, Joepdoei en de Marzoel. Het witboel van ZFM. via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.